1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Jumbo geeft toelichting op overname C1000. Vandaag nog boetes voor bierverkopende tankstations. De ombudsman haalt uit naar het UWV. Wolkenvelden en zon vanmiddag afwisselend. Bij een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind wind wordt het ongeveer 11 graden. Morgen trekt een storing van het westen naar het oosten van het land. En die brengt wat regen met zich mee. Na morgen blijft het zacht en wordt het nog wisselvalliger. Supermarktketen Jumbo legt op dit moment uit waarom C1000 wordt overgenomen. Er wordt een persconferentie gehouden in Amsterdam en wel in het Hilton Hotel. En voor ons is daarbij economieverslaggever Jeroen Scheutijzer... Jeroen, in, in hoeverre verdwijnt de C-1000 uit het straatbeeld? en Wordt het allemaal geelgroen van Jumbo? Nou, Frits van Eert, uh, de baas van de familie-eigenaar van Jumbo... die maakte net uh, duidelijk aan het begin van de persconferentie... dat uh, groei zit in genen van de Jumbo, maar uh, de C-1000 die ze nu hebben overgenomen. Het is niet de bedoeling dat uh, de naam C-1000 de komende jaren uit het straatbeeld zal verdwijnen. Sterker nog, de huidige directies blijven uh, Jumbo en C1000 leiden. En ook vanuit de bestaande hoofdkantoren. Dus voorlopig kunnen de uh, zelfstandige ondernemers van C1000 uh, blij zijn. Hun winkel blijft rood. Dus de, de consument merkt er weinig van. De consument die nu naar de C1000 gaat, die blijft naar de C1000 gaan. Ja, maar uh, het is natuurlijk raar. Hè? De echte voordelen bij zo'n fusie behaal je natuurlijk door... Uh, al die winkels onder één naam te brengen. Dat je één reclamecampagne kunt gaan voeren. Hmm. één huismerk kunt laten produceren. Euh, één hoofdkantoor. Daarmee behaal je natuurlijk de grote voordelen. Dus euh, ja, de vraag is of over een jaar of vijf misschien toch. die naam van de C1000 euh, zal verdwijnen. Hmm. De huidige eigenaren van C1000, wat, euh, wat vinden die ervan? Hebben die al wat laten horen? Nou ja, volgens de directeur Tom Heidman. Uh, had het geen mooier scenario kunnen zijn voor de C-1000. Uh, praat hij misschien voor zichzelf, want hij komt ook in de directie. Maar ik kan me toch voorstellen dat uh, die honderden zelfstandige ondernemers... die misschien al jaren een mooie C-1000 winkel hebben... dat die niet staan te juichen als hun winkel straks wordt uh, omgevormd tot Jumbo. Dat doet ja. toch altijd pijn. Ja, maar voorlopig komt het nog niet zo ver. Dus, uh, voorlopig komt het er nee. nog niet van, nee. Nummer 2 in supermarktland uh, wordt Jumbo. Uh, nummer 1 is Albert Heijn. Uh, wat denk je, worden die zenuwachtig? Nou ja, die krijgen natuurlijk uh, op steeds meer plaatsen... te maken met uh, heftige concurrentie. Albert Heijn heeft nu 33% van de markt. Jumbo en C1000 hebben samen uh, 23% van de markt. Dus er zit toch nog wel... Een heel groot verschil tussen. Maar toch uh, in steeds meer uh, dorpen en steden uh, krijgt Albert Heijn te maken met een hele sterke concurrent. Ja. En uh, nou ja, als het goed is, heeft één iemand daar een groot voordeel van. En dat is de consument. Ja, en Albert Heijn moet blijven opletten dus. Dankjewel, Jeroen Schutijzer vanuit Amsterdam. De parlementsverkiezingen maandag in Egypte gaan gewoon door. Dat heeft de militaire raad laten weten. De roep om uitstel van die verkiezingen vanuit het volk wordt steeds sterker. Veel Egyptenaren willen eerst dat het leger belooft... om snel de macht te zullen overdragen aan een burgerregering. Pas dan verkiezingen. En even leek het er vanochtend op dat er een toezegging kwam. Maar die kwam er niet, correspondent Sander van Hoorn? Nee hoor, de verkiezingen gaan gewoon door. Het is voor het leger, als je ze in hun schoenen gaat staan... Ook een lastige beslissing. En voor de demonstranten geldt hetzelfde. Hoe kun je kun je afvragen, verkiezingen halen op het moment dat het uh, Tagheerplein weer zo overhoop ligt. Alhoewel ik moet zeggen dat het op dit moment rustig is. Er lijkt weer een soort wapenstilstand waarbij het leger tussen de politie en de demonstranten is ingaan staan. Maar over die verkiezingen nog eventjes. Ik uh, ben nu wat van het plein afgelopen. En als je daar ook maar 100 meter vandaan loopt... dan zie je dat het gewone leven weer gewoon doorgaat. Dus als je afvraagt, kunnen die verkiezingen een beetje normaal gehouden worden? Ja, dan moet je ook verder kijken dan het plein. En dan zie je toch een heel ander. Egypte. Een Egypte waarvan de mensen zeggen, laten we inderdaad die verkiezingen maar houden. Laten we uh, het leger nog even laten zitten. Laten we vooral de rust bewaren. Ze gaan gewoon door. Uh, vanochtend daarover niks gezegd. Is, wat is er wel gezegd vanochtend? Nou ja, het leger heeft wel excuses aangeboden voor uh, de doden die zijn gevallen. Uh, niet alleen hier in Cairo, maar bijvoorbeeld ook in Alexandria, de tweede grote stad van Egypte. En dan zie je ook weer hoe dat ontvangen wordt. Dat tekent de verdeeldheid van de Egyptenaren op dit moment hier 100 meter bij het plein vandaan. Uh, zullen mensen wat sneller zeggen uh, prima, het, het is toch ook een situatie, laten we het maar snel achter ons laten, laten we naar die verkiezingen uh, toe gaan. En de mensen op het klein, ja daarvoor is het natuurlijk allemaal veel gelaten die zeggen, die 54 doden die er zijn gevallen, ja, die zijn dus uh, uh, niet zomaar met een excuus weg uh, te, te poetsen. Iedereen weet nu wat het ware gezicht is van het leger en wij blijven er dus bij, zeggen de mensen vandaag op het klein, dat eerst er weg moet voordat je kunt gaan nadenken over verkiezingen. Nu is het rustig, op en rond het plein zeg je. Uh, hoe is dat voor vanmiddag de verwachting? Voor vanmiddag, het is uh, anybody's guess, om het in het mooie Engels uh, te zeggen. Wat er in elk geval morgen gaat gebeuren, is dat er weer een hele grote menigte op de been komt. Menigte die ook dan weer zal zeggen, de militairen moeten aftreden. Ik denk dat uh, de strategie van de militairen op dit moment is, laten we ons afzijdig houden. Laten we in elk geval niet provoceren. Laten we proberen het rust te houden in Egypte, In de opmaat naar de verkiezingen die maandag gewoon doorgaan. Sander van Hoorn, vanuit Cairo. Bij vijf pomphouders zijn vanaf vandaag weer licht alcoholische dranken te koop. De Belangenvereniging van Pomphouders wil zo een proefproces uitlokken. Drank verkopen, bekeuring krijgen en dan kun je een proefproces beginnen. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat ingrijpen. Wij weten van één tankstation concreet dat die alcohol uh, verkoopt of gaat verkopen. En die krijgt ook vandaag een boete... En uh, verder uh, worden alle tankstations de komende dagen extra in de gaten gehouden. Pomphouders willen een proefproces omdat ze het niet eerlijk vinden... dat de wegrestaurants wel bier en wijn mogen verkopen. Zij niet. Dit is het NOS journaal. Het door Meegens. De vuurproef voor de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti. In Straatsburg heeft hij op dit moment een ontmoeting... met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. En waar anders over, zou het over kunnen gaan dan over de Europese schuldencrisis. Basmesters in Rome. Bas, uh, wat is de inzet? Wat, wat neemt hij mee naar Straatsburg, meneer Monti? Nou, concreet is, het, uh, is de, uh, de bijeenkomst georganiseerd om de problemen van Italië te bespreken. En uh, Monti zou moeten uitleggen hoe hij Italië zo snel mogelijk wil saneren. Maar door de snelheid van de ontwikkelingen... staan nu ook de problemen van Duitsland en Frankrijk op de agenda. Duitsland dat er gisteren niet in slaagde... om alle obligaties aan de markt kwijt te raken. En Frankrijk dat het risico loopt om die rating AAA-status te verliezen... wat zou aangeven dat het vertrouwen in de capaciteit... om leningen terug te betalen afneemt. Nou, Italië was dus het probleem... Maar, en was de boeman, maar nu staat daar ineens een, een enorme expert, Monti, die tien jaar eurocommissaris was. En die Monti die zal proberen om ook een soort bemiddelaar te gaan zijn tussen Frankrijk en Duitsland. En tussen de grote landen en de kleine landen in een poging om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Waarbij Frankrijk en Italië uh, en, en de Europese Commissie erg veel voelen voor die euro-obligaties waar Duitsland nog niet aan wil. Hmm. Ja, de tijd dringt. Uh, wat denk jij, is er een kans van slagen uh, daar in Straatsburg? In ieder geval zijn de partijen nu gelijkwaardiger en uh, heeft Monti met zijn enorme ervaring kan die een rol gaan spelen. Uh, dus dat zal zeker uh, een rol gaan spelen. Het is de grote vraag of, uh, of hij Merkel zover kan krijgen om richting die euro-obligaties uh, op te schuiven. En of, of, dat, of de situatie zo is tijdens die lunch dat daar ook openlijk over gesproken kan worden. Dat hij zich dat kan permitteren, hmm. zeg maar, nu komende uit Italië. Hoe, hoe is het bij jou in, in, in Italië? Uh, heeft heel het land zich nu uh, achter Super Mario geschaard? Ja, zeker. Je moet bedenken, 20 dagen geleden... was pre premier Berlusconi helemaal niet welkom bij Sarkozy en Merkel. Die hebben hem nog een beetje uitgelachen. Hier is nu opluchting trots en hoop dat Monti... daar weer een belangrijke rol namens Italië aan het spelen is. Okay. Bas Mesters in Rome, dankjewel. je Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Portugal... Ander land dat in de problemen zit, verlaagt naar junkstatus. Volgens Fitch zijn de hoge schuldenlast en de lage groeiverwachting de reden voor die verlaging. Moody's, een andere kredietbeoordelaar, gaf Portugal al in juli de junkstatus. Van de grote drie heeft alleen S&P het land nog geen rommelstatus gegeven. Verlaging van de kredietwaardigheid komt op de dag dat er in Portugal wordt gestaakt. Het Portugese parlement stemt volgende week over het bezuinigingspakket van de regering. Tot hoede van de vakbonden gaan de belastingen omhoog en wordt er flink gekort op de sociale voorzieningen. Organisaties van medische specialisten gaan werken volgens een minutieus draaiboek om de veiligheid van patiënten tijdens operaties te vergroten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg had in het verleden ernstige kritiek op de gang van zaken tijdens operaties. Specialisten bleken vaak slecht met elkaar samen te werken, waardoor de kans op complicaties groter werd. In een draaiboek wordt nu vastgelegd dat er overleg wordt gevoerd en dat er vaste momenten zijn waarop wordt gecontroleerd of de apparatuur goed werkt.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 UWV wijst erop dat het in miljoenen gevallen wel goed gaat... maar volgens de ombudsman gaat de organisatie daarmee voorbij... aan de ellende waar mensen in terechtkomen als het dus een keer niet goed gaat. Sport. Hockeyster Wieke Dijkstra stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De speelster van Laren is niet te spreken over het selectiebeleid van bondscoach Max Caldas. Extra goed voor 123 Interlands, was door de Argentijn niet geselecteerd voor het trainingskamp in Alicante. Daarmee lijkt ook deelname aan de Champions Trophy verkeken. De 100e Tour de France start in 2013 op Corsica. Het is voor het eerst dat de grootste wieleronde het eiland aandoet. Corsica werd wel eens opgenomen in een schema van andere koersen, zoals Parijs-Nice. Volgens kranten op Corsica worden er drie etappes op het eiland in de Middellandse Zee verreden. En volgend jaar, 2012, dan start de 99ste ronde van Frankrijk in Luik. De Nederlandse golfers zijn goed van start gegaan bij het WK voor Landenteams. Robert-Jan Derksen en Joost Luiten volbrachten de eerste ronde op het Chinese eiland Hainan in 64 slagen, acht par. Team Holland is daarmee voorlopig gedeeld vierde samen met de Verenigde Staten. Joost Luiten won afgelopen weekend de Maleisië Open. In China prijst hij vooral de samenwerking met Derksen. Ja, nee, we kennen elkaar goed en uh, we kunnen het wel eens goed met elkaar vinden. En ik denk dat dat ook te zien is op de golfbaan. En tussendoor alleen maar lachen en, uh, en praten. En uh, Je probeert toch een, een soort van een systeem te bedenken wat, wat het beste zou werken. En dat, uh, wij hebben het gedaan dat Robert slaat altijd als eerste af En dan als hij op de verve ligt of hij ligt goed, dan uh, kan ik wat, uh, wat aanvallender spelen. En uh, ja, dat, ik denk dat dat goed werkt. En dat uh, zit ook, uh, we zitten allebei zo in elkaar. Hij is wat verdedigender en ik wat aanvallender. De K voor landenteams is een van de meest prestigieuze evenementen van het jaar. Prijzengeld is 7,5 miljoen dollar en dat is 5,5 miljoen euro. We gaan naar de ANWB. Goedemiddag, Sean Bakker. Goedemiddag, E-file. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Sloten, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is 12 minuten over 1. De hoofdpunten van het nieuws. Supermarktketen Jumbo legt op dit moment uit waarom C1000 wordt overgenomen. De parlementsverkiezingen van maandag in Egypte gaan gewoon door, heeft de militaire raad laten weten. De Nationale Ombudsman heeft forse kritiek op het UWV. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen, na twee minuten reclame, het vervolg van lunch. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 PK, 118 kilowatt dieselmotor en toch slechts 20% bijtelling.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Niet in mijn achtertuin. Het is de Nederlandse vertaling van NIMBY. Mensen zijn bijvoorbeeld best voor windenergie. maar willen liefst zelf niet zo'n windmolen in de buurt. Want dat is natuurlijk lelijk. Toenemend probleem voor de politiek in Den Haag, daar gaan we zo meteen over praten. In deel 4 van zijn radiodagboek vertelt Casper van Koot over datgene... wat altijd mee moet in de kleedkamer, als het te krijgen is tenminste. Toen ik een, pa een paar uh, weken geleden uh, ineens in paniek raakte... omdat ze nergens meer te krijgen waren bij de pomp, wat bleek nou? Ze waren uit de handel gehaald, zei een meisje van een benzinestation... Dus ik was echt in paniek, want dat is echt voor mij, uh, uh, ja dat is al, al sinds ik optreed, uh, dat is een soort van talisman geworden. Het zal toch geen blikje bier zijn, want dat kan niet bij de pomp. Hoewel, vandaag wel, natuurlijk. En daar gaat het over in Stam.nl. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Dat is de stelling. Het heeft er alles mee te maken... dat vijf tankstations vanaf vandaag weer alcohol verkopen bij de pomp. Terwijl dat in Nederland dus al 11 jaar verboden is... de pomphouders overtreden bewuste wet... in een poging een uitspraak te krijgen van de Europese rechter. Want zeggen ze, bij wegrechtstanders kan je ook gewoon alcohol kopen... dus waarom kan het bij ons niet? De tegenstanders die halen natuurlijk het puntje verkeersveiligheid aan. Nou, we zijn benieuwd naar uw mening. Daarom de stelling, alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar C.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 De vraag naar energie stijgt en het aanbod neemt af. We moeten dus op zoek naar alternatieven. Er wordt dan ook hard gezocht naar nieuwe energiebronnen... die het liefst ook nog een beetje groen en duurzaam zijn. Het goede nieuws is dat er al heel veel van die alternatieve voorzieningen zijn. Er is alleen wel één probleem, want hoe leuk bijvoorbeeld de windmolens ook zijn... de meeste mensen willen ze niet in hun achtertuin. En dus vraagt Lund zich af, hoe los je het niet-in-mijn-achtertuin-probleem nou op? Ik ga erover praten met uh, René Peters, die is hier in de studio van TRO Energie. Onder meer verantwoordelijk voor uh, gastechnologie, welkom. En aan de telefoon Willem-Jan Atsma, en die is van de stichting Schaliegasvrij Haren. Uh, dag meneer Atsma. Ja, goedemiddag. Ik, ik, ik kom zometeen bij u, ik ga eerst even met meneer Peters praten. Want uh, ja, de politiek die maakt zich zorgen over een toename van het niet-in-mijn-achtertuin principe. Is dat terecht? Uh, dat is terecht, want de burger is zich steeds meer bewust van de effecten die uh, allerlei energievoorzieningen heeft voor zijn lokale leefomgeving. En uh, uh, ziet daar vooral de lasten van en niet uh, de lusten. Dus de balans tussen uh, het nationaal belang van de energievoorziening en het lokale belang en het individuele belang van een burger is hier uh, duidelijk uh, ingeding. Dat Amerikaanse term, he, dat NIMBY, not in my backyard, is dan de, de Engelse... Ja, ja, misschien in dit geval dat je nog beter zou kunnen spreken van NIMBY, not under my backyard. Ja. Want uh, <laughs> we hebben het uh, een tijdje geleden over CO2 gehad, opslag. Nu hebben we het over schaliegasproductie. Het zijn zaken die we onder onze grond uh, willen hebben of eruit willen halen. Mm -hmm. Maar die wel effect hebben voor uh, de, de, de mensen die boven leven. En, en u ziet steeds meer groepjes ontstaan die daar tegen zijn. Die willen dat liever niet. Ja, ja, nou ja, goed. Ik, ik denk dat het goed recht is van elke burger om te kijken uh, hoe uh, een, een investering als, uh, in, in welke energievoorziening dan ook, wat voor effect dat heeft op zijn, uh, op zijn uh, omgeving en zijn uh, leefomgeving. Uh, dat geldt overigens niet alleen voor fossiele brandstoffen. We hebben het hier specifiek over schaliegas, maar je noemde terecht al, uh, ook bij een windmolen uh, ontstaat die discussie. Eigenlijk elke vorm van energie heeft zijn voors en tegens. Um, en heeft mogelijk effecten op, op de burger. Maar is dat nu dan anders dan, dan vroeger? Want ik, bedoel, ik kom zelf uit het, uit het noorden. Ben ik ben heel lang in Drenthe gewoon. Als je in Schonebeek ja. gaat rondrijden, het stikt daar van. Die jaaknikkers staan gewoon in het straatbeeld. En, en volgens mij is daar nooit iemand echt heel boos over geworden. Nee, nee. Ik denk dat al die, die, nou, die jaaknikkers zijn ondertussen wel vervangen door wat ja, modernere apparaten. Maar inderdaad, die hebben daar in -Nederland, heel lang gestaan. Die hebben daar lang gestaan. En zijn overigens recent uh, weer vervangen in Schonebeek met nieuwe pompen om de olie te produceren. En daar is inderdaad een. Een, een, uh, is men gewend aan uh, industriële activiteit om energie uh, op te wekken in de vorm van gas of uh, olie. En is het ingebed, is het geaccepteerd. Daar wordt natuurlijk al 40 jaar lang olie en gas geproduceerd. En er is blijkbaar de voordeel voor het land uh, is, is zichtbaar en is geaccepteerd door de bevolking. Want het feit is natuurlijk dat we te maken krijgen met toenemend energieverbruik. Uh, de, de natuurlijke bronnen ja, drogen op een gegeven moment een keer op. Ja. Um, dus je moet, je moet iets. Dus dat vinden we eigenlijk allemaal wel natuurlijk. We willen graag uh, de kachel aandoen. Maar ja. ja, het liefst dus niet als je daar zelf te nou, veel hebt. We, we vinden allemaal dat we toe moeten naar een duurzame energievoorziening. Uh, we willen allemaal uh, heel graag schone en groene uh, energie. Uh, en dat vinden we ook uh, heel prettig als het een, een zonnecel is op ons uh, eigen dak. Dan is het namelijk onze eigen groene stroom. Maar uh, als het een, een windmolen is uh, uh, in de achtertuin die 60 meter hoog is... en die voor het energiebedrijf levert, dan vinden we het minder prettig. En dat is de overweging die we moeten gaan maken. Ja. Maar zijn we wel in de positie om daar zo kritisch dan naar te kijken... Nou, um, dat wordt steeds uh, lastiger als we bijvoorbeeld naar onze gasvoorziening kijken. We zijn een beetje lui geworden in Nederland omdat we zo uh, vertrouwen op ons eigen gas. Maar die gasvoorziening is binnen tien jaar uh, niet meer voldoende om onze eigen vraag te voorzien. Dus binnen tien jaar gaan wij een importland worden van gas. Dus we moeten we naar de Russen toe? Dan is de vraag, willen we daar afhankelijk zijn van de Russen of van de Arabieren in onze voorziening? Even over, want dat is een beetje de aanleiding waarom we erover spreken... dat is die, uh, die, die, die schaliegaswinning. gaswinning. Uh, gaswinning uit lijsteenlagen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja dat is eigenlijk voor Nederland een nieuwe manier van, van gaswinnen. Het, het gas is overigens hetzelfde als, als aardgas. Het komt alleen uit een, uit een andere laag in de ondergrond, een lijsteenlaag. En dat betekent dat je hem op een andere manier moet, moet ontwikkelen. En een van de technologieën die daarbij gebruikt wordt is frekken. En dat leidt tot nogal wat discussie over milieu-impact. Frekken en en mobiele... is precies wat het... Er wordt ook gezegd Dat, dat je, je eigenlijk het scheuren. Je scheurt eigenlijk het steen te open om het gasvrij te maken. En eh, nou ja, daar, daar ontstaat discussie over of dat wel veilig en milieuefficiënt kan gebeuren. Nou, daar kan Willem-Jan Atsma natuurlijk over meepraten. Die is van de stichting Schalie Gasvrij Haren. En meneer Atsma, waar ligt het ook alweer, Haren? Haren ligt uh, zo ongeveer tussen Sedderenbos en Tilburg in Brabant. Kijk, dan weten we ook een beetje waar dat is. Nou, die plannen daar uh, zijn er, hè, om het, het lijsteen uh, het gas te winnen. En u bent het daar niet mee eens. Nee, um, u vindt het geen goed plan dat ze die onderzoeken doen in uw gemeente? Nee, absoluut niet. Uh, kijk, Brabant is, uh, voor degenen die er geweest zijn... Uh, zelfs mensen uit het zuiden, noorden zijn harte welkom... een hele mooie groene uh, uh, provincie. En uh, ja, de plannen om daar opeens naar schaligas te gaan boren... Ja, die, kwamen ons, die zijn ons overvallen. En we zijn uh, ons gaan oriënteren wat het allemaal betekent. En uh, wij zijn afgekomen dat dat een heel uh, kwalijk uh, plan is. Uh, de enige ervaring die er is met schaliegaswinning is uit de Verenigde Staten... En iedereen die de film Gasland ooit weer heeft gezien, die, die weet een beetje wat daar allemaal gepasseerd is. Uh, de mensen die hier met schaligas bezig gaan, die zeggen allemaal van ja, nee, wij gaan het hier allemaal heel netjes doen hoor, want uh, dit proces is allemaal in Amerika ontwikkeld en ontdekt. Uh, maar goed, daar kunnen ze het niet. Hier kunnen we het beter. Hoewel we het nooit gedaan hebben, gaan we het hier allemaal goed en netjes doen. Nou, en hebben dus bezwaren tegen schaligas, niet zozeer omdat het in onze achtertuin is. Ik heb niet zo'n hele grote achtertuin, maar ik denk dat het niet zozeer om mijn achtertuin gaat, maar om de achtertuin van, van ons allemaal. Precies, uh, nou, nou, nou, de, nou, de, nou, de achtertuin de is in dit geval een breed de begrip. U wilt het liever niet nee, in uw gemeente zien gebeuren. Ja, als je het van Nederland kijkt en ziet waar Scharigas concessies allemaal staan. Daar gaat het over ruwweg een derde van Nederland, het Zuidoosten ongeveer. En dat was dus een enorm gebied. Zij, en, want u bent lokaal begonnen hè, met, met een ja. klein clubje mensen. Nou, dat is intussen wat, wat groot. Hoe heeft u al die mensen in beweging kunnen krijgen? Is dat inderdaad door die film te laten zien? Uh, dat is, hebben we inderdaad geprobeerd in het begin, dat staat nou zo over vermakelijk verhaal. Want uh, het begon allemaal met een introductie, uh, een voorlichtingsavond uh, van uh, de firma Kadria, die bij ons gaat boren. Uh, die uh, had het plaatselijke gemeentehuis uh, afgehuurd uh, en daar mocht iedereen komen inspreken en hoorde daarvan. En toen heb ik Kadria gebeld en gezegd van ja, ik zou eigenlijk graag ook wel eens wat willen zeggen. Want ik heb in Amerika wel het een en ander gehoord over wat jullie van plan zijn. Nou, dat vond ik zelf wel goed. Maar toen zei ik op een gegeven moment van ja, ik wil dan eigenlijk ook wel een stukje van Westland laten zien. Nou, dat is mij toen echt verboden door de door oh. organisatoren. Oh. Nou ja, toen maar is toen dat denk... omdat, het, omdat het geen goede film is, dat het geen waarheidsgetrouw beeld geeft? Of vonden zij dat dan uh, te volgens, kritisch? Volgens de firma Kadria zou dat een vertekend beeld geven. Kent u die film? Ja, natuurlijk. De film die iedereen die met schaliegas bezig is, kent de film. En uh, wat mij opvalt is dat heel veel mensen die uh, zich verdiepen in het uh, proces van schaliegaswinning. allereerst de film bekijkt. En, en daar komen er uh, duidelijk inderdaad zaken naar voren. die in Amerika mis zijn gegaan. Um, en uh, dat zijn dingen die, waar je inderdaad heel zorgvuldig naar moet ja. kijken. Maar Als men zegt maar... van de Nederlanders hier zeggen van wij doen dat beter dan de Amerikanen. Maar hoezo dan? We hebben dat nog nooit gedaan. Nou, we, we hebben in Nederland natuurlijk heel veel ervaring met gasproductie. Uh, ook met, met, met frekken uh, trouwens. Maar niet specifiek met schaliegaswinning Daar heeft meneer maar gelijk in. En wat wij natuurlijk al als DNO ook heel belangrijk vinden... is dat je voordat je dat in Nederland zou gaan doen... dat je heel zorgvuldig kijkt naar de veiligheidsaspecten, de milieuaspecten... en de zaken die in Amerika mis zijn gegaan. Uh, maar we vinden uh, dat het te vroeg is om op dit moment deze ontwikkeling af te schieten... voordat je alle argumenten en alle aspecten goed hebt onderzocht... En daarvoor hebben we ook op dit moment een, een argumentenkaart gemaakt. Waarin we alle argumenten voor en tegen op een rijtje hebben gezet. Daar komen natuurlijk alle aspecten naar voren die in die film uh, tevoorschijn zijn gekomen. Maar ook andere aspecten die wij uh, denk ik in de weging of je wel of niet op lange termijn op schaliegas uh, in wil gaan. Moet afwegen voordat je een, een besluit neemt als politiek maar ook als, uh, als bevolking. Nou, meneer Adsma, dat klinkt best redelijk. En, en even naar u dan toe. Want je kan natuurlijk ja, wel zeggen van, ja, we zitten met dat energieverbruik en, en we gaan er overal nee tegen zeggen. Maar ja dan komen we ook nooit verder. Natuurlijk. Nee, nee, precies. Kijk, wat we, wat we ook willen is, is, we zijn niet alleen maar tegen zeg maar, schaligas om ergens tegen te zijn. We willen constructief meedenken. En een van de dingen die we nu hebben bepleit, uh, ook aan de Tweede Kamer en ook aan de minister van Haag, en wat heeft de minister van Haag ook eigenlijk al toegezegd, is dat er goed onafhankelijk onderzoek wordt uh, gedaan. En dat betekent dus dat je zou moeten kijken op een onafhankelijke manier naar eigenlijk alle voor schaligaswinning relevante aspecten. Dus ook kijken naar de economische effecten ook de indirecte effect op het landschap, op het toerisme, op het leefklimaat, op de drinkwatervoorziening en ook op de ontwikkeling van echt duurzame energie. Want een van de angsten die we hebben is dat door nu enorm veel miljarden te investeren in, in, in deze vorm van fossiele brandstof die dus CO2 maakt en, en onze mm -hmm. klimaatdoelstellingen ontzettend in gevaar brengt, je zou eigenlijk gewoon naar duurzame energie willen. En als, als we nu heel erg doorgaan met mm -hmm. maar, maar, maar naar fossiele brandstof zoeken en dat dan misschien ook wel vinden en dat nog lang op de markt houden, betekent dat je duurzame energie het alleen maar moeilijker maakt. We ja. dus concurreren tegen, tegen schaligas, wat er dan nog lang is. Even tussen twee haakjes, vindt u TNO een onafhankelijk instituut genoeg of niet? Uh, nou, kijk, als je nou kijkt naar TNO. Hè? TNO is uh, heel nauw verbonden met de fossiele brandstofsector. Wat bijvoorbeeld ook blijkt uit het feit dat meneer Peters, die bij u zit, bij TNO ook de functie van accountmanager voor CEL heeft. Dus TNO werkt heel intensief samen met die mensen en ook met uh, economische zaken. En hmm. uh, ze zal ook begrijpelijk heel erg uh, geneigd zijn om te komen tot resultaten die de overheid bevallen. Hè? Hmm. Ja. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Ja, nee, duidelijk. Nou, duidelijk waar u staat. Uh, hartelijk dank dat u even naar de telefoon kwam. Ik stel nog één vraag aan meneer Peters, want uh, ja, die zit hier nu toch uh, ook. Uh, is het zo dat, laten we zeggen, de besluitvorming over energievraagstukken opgehouden wordt door... Uh, dit is even een voorbeeld van, we, we gaan niet alles in de schoenen van meneer Atma schuiven... Maar wordt het daardoor opgehouden, vindt u? Um, nou, de, de, ik denk dat het energieprobleem uh, zo uh, urgent uh, is... dat we uh, niet kunnen kiezen voor of, of uh, de, de duurzame energie waar we uh, voor zijn... en waar we overigens als TNO uh, ontzettend veel onderzoek aan doen... Uh, ook aan zonne-energie en geothermie en andere vormen van duurzame energie... Uh, die, die komen zo langzaam op uh, in volume... Uh, dat we nog lange tijd in die transitie toch afhankelijk zijn van gas. En uh, uh, wij denken dat uh, de, de tijd die we nog hebben in Nederland... om ons onze eigen gasvoorziening te voorzien. Te kort is om die transitie hmm. uh, te be begeleiden. Ja. En we zullen toch niet met z'n allen terug naar kolen of naar uh, olie voor maar, onze energievoorziening. Zou de truc ook kunnen zijn dat, dat bewoners in dit geval uh, in een veel eerder stadium daar ook bij betrokken worden? Ja. Is dat ik denk niet dat de fout die die? Dat, van... dat is een, een leerpunt. We hebben ook heel goed gekeken naar hoe is de discussie gegaan bij Barendrecht. Een van de leerpunten is dat we de bewoners veel sneller moeten betrekken. Uh, vooral de, de operators, degenen die uh, energieprojecten willen ontwikkelen. Uh, in initiatieven uh, om dit soort uh, nieuwe energieprojecten te, uh, van de grond te krijgen. Ja. Geldt nog, nogmaals niet alleen voor gas, geldt ook voor windmolens. Geldt ook voor biomassa, centrales en zonne, zonnecellen. Ja. Dank voor uitleg René Peters van TNO Energie. En u hoorde daar straks ook nog Willem-Jan Atzma van de stichting Schaliegasvrij Haren. Het radio dagboek. Deze week met... Casper van Koot. Deze week komt mijn eerste roman uit. En het daarop gebaseerde cabaretprogramma gaat volgende week in de kleine comedie in première. Zijn boek en ook die voorstelling die ademt verlangen naar een andere tijd. Dat uitzicht het beste in de speciaal voor de voorstelling gemaakte muziek. We treffen Casper in de kleedkamer van een theater in Deventer... vlak voor een van de laatste try-outs. We zijn nu een half uur voor de voorstelling. Dat gaat nog net voor mij, want ik ben wel iemand die zich... Um, echt wel even terugtrekt, altijd. Even die rust nodig heeft. Ik doe altijd wel stemoefeningen, zangoefeningen. En. Uh, uh, dan heb ik mijn pottertjes natuurlijk, waar ik onlosmakelijk mee verbonden ben. Die vijf minuten of tien minuutjes voor aanvang uh, in de mond gaan. En waar ik dan uh, tot het begint uh, precies timen dat ik uh, uitge uitgesmakt ben erop. Toen ik een, pa een paar uh, weken geleden. Ineens in paniek raakte omdat ze nergens meer te krijgen waren bij de pomp. Wat bleek nou? Ze waren uit de handel gehaald, zei een meisje van een benzinestation. Dus ik was echt in paniek, want dat is echt voor mij, uh, uh, ja, dat is al sinds ik optreed. Uh, dat is een soort van talisman geworden, pottertjes. En toen bleek dat ze uit de handel waren gehaald tijdelijk omdat er uh, op vermeld moest staan dat er gluten zijn. A lit story of 100 years ago by a man named Jackie that I didn't know. Hij took de boot naar New York, Die is, uh, uit dat is mooi. die is echt gecomponeerd vanuit een hunkering, een bewondering voor die tijd. Ik had het ook in mijn eentje op een, uh, met, op een computer uh, met samples kunnen maken. Dat had me heel veel geld gescheeld en ook tijd. Maar uh, ja, dat is dan toch uh, mijn eer te na om dat, uh, zo dicht mogelijk bij, bij, de e bij de echtheid te komen daarvan. Check, check, check, check. je vond Tonel. Als hij zei, nou ik ga, dan wist je het wel. Dan was hij weken, soms wel maanden weg. En als het foutje dat hij dorp, nou dan we zijn zo hard, zo snel naar een, een, een online uh, consumentenmaatschappij gegaan. Ik geef mezelf ook wel eens een trap onder mijn gat. Van: joh, ga loop nou eens naar concerten weer, Ga nou eens een CD halen, alweer, weet je wel. Maar ik was zo lief op haar, zo man en zo tang. Ontsliden mijn bolzen. Ik ben toch altijd op zoek naar een echtheid, wat het ook is. Altijd op zoek naar een bepaalde vorm van waarachtigheid. De kern zit voor mij in Man bij het Hond, het programma. Dus zulke prachtige portretten, dat spel je niet, dat verzin je niet. Ik raak daardoor geëmotioneerd en, en op een leuke manier. En, uh, even in de notendop wat ik, wat, ik, wat ik zelf mooi vind om naar te kijken... Om, of om even de rust van alle commercie of even de rust van alle snelheid van de programma's... vind ik dat een heerlijk programma om naar te kijken, omdat ik daar echtheid in meen te zien... Nou ja, maar bij mezelf dus ook. Ik, bedoel, ik, wil, ik ben niet een, zo'n een of andere gek die, die, die op de wereld loopt te schelden dat, dat alles verkeerd is behalve hijzelf. Ik, ik moet mezelf ook steeds dwingen om, uh, om bij de kern te blijven. Omdat ik natuurlijk ja, uh, met, met, met uh, acteren en met kunst en met, en met uh, dingen zo waarachtig mogelijk probeer te maken. En ik denk dat dat uiteindelijk resulteert in dat ik mooie dingen voor een publiek kan maken. Omdat mensen. Ja, dat ik, dat ik een geslaagde avond heb als ik, als ik voel dat mensen. Bereid zijn om mee te gaan uh, in die zoektocht. De hoofdpersoon Klaas uit het boek gaat uh, om, om een aantal redenen weg. Hè. Uh, de wereld waar hij zich in bevond was al niet de zijne voor zijn gevoel. Ik vind juist mijn taak, ik zou ook nooit een jaar op wereldreis willen. Het lijkt me wel leuk om die dingen te zien, maar ik moet hier blijven om, uh, om de boel wakker te houden. Caspar van Kooten, volgende week gaat dat programma dus in première in de Kleine Comedie. Het dagboekwerk gemaakt door Maarten Bleumers en is ook terug te luisteren via lunch.ncv.nl slash radiodagboekstelling zometeen in stand.nl. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Nu eerst Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. De Egyptische Militaire Raad heeft niet gereageerd op verzoeken om de verkiezingen uit te stellen. Demonstranten op het Tahrirplein in Cairo hadden de militaire machthebbers opgeroepen om de verkiezingen van maandag uit te stellen en af te treden. Maar een woordvoerder van de raad zei dat de verkiezingen volgens plan zullen verlopen.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 En kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Portugal verlaagd naar junk-status. Volgens Fitch zijn de hoge schuldenlast en de lage groeiverwachtingen de reden voor de verlaging. Kredietbeoordelaar Moody's gaf Portugal al in juli de junk-status. De verlaging van de kredietwaardigheid komt op de dag dat er in Portugal 24 uur wordt gestaakt... vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan verkeersinformatie Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Sloten staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum 3 kilometer file. De linker sticht. is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Bij vijf pompstations is het vandaag eens een keer weer bier in de schappen. Uh, dat is al elf jaar geleden verboden, maar volgens de pomphouders moet het gewoon weer kunnen. Ze lopen namelijk veel omzet mis en vinden het oneerlijk dat wegrestaurants wel alcohol mogen verkopen. Bovendien gebeurt het in Duitsland en België ook. Voorzitter Ewout Klok van de belangenorganisatie Beta, zelf ook pomphouder te Hogeveen...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 Ik praat erover met Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag mevrouw Bouwmeester. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, altijd he. hier komen ze. Kort antwoord, ja of nee? Ik haal mijn biertje gewoon bij het wegrestaurant 100 meter verderop. Nee. De wegrestaurants hebben me al een consumptie naar keuze aangeboden. Nee. Ik ben ook voor een verbod op de verkoop van beltegoeden bij pompstations. Nee. Dat is ook gevaarlijk hè, als je dat doet onderweg. Er zijn heel veel dingen die je niet moet doen, behalve opletten. Dat moet je wel doen. <gif> ja, uh, goed. We gaan er zo meteen uitgebreid over doorspreken aan de hand van deze stelling. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens. Het doet al met hekje standpunt. Uh, mevrouw Bouwmeester, ook even die stelling voor u. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Nou, daar ben ik heel erg tegen. Dat vinden wij zeer zeker niet. Um, alcohol is lekker, uh, maar het is ook een risicovol product. En daarom is het niet overal te koop. En uh, wij vinden dat alcohol en verkeer gaat niet samen. Dat is een heel slecht signaal. En de functie van de benzinepomp is uh, benzine verkopen... En niet alcohol verkopen. Maar... Als je graag alcohol wil verkopen, dan begin je maar een kroeg of een restaurant. Um, dus wij vinden het helemaal niet goed. Niet goed voor de gezondheid. En je creëert ook nog eens een risico op onveiligheid onderweg. Nou, Als je dat kan voorkomen, dan moet je dat vooral doen. Maar goed, dat, dat punt van die veiligheid, dat snapt iedereen wel. Alleen als je 100 meter verderop bij een wegrestaurant gaat zitten... dan kan je gewoon bier drinken of wijn. Dus, dus da daarmee, als je dat echt zou willen, dan doe je dat daar dan toch gewoon... Nou ja, het zou dan eerder pleiten om te zeggen. haal het weg bij wegrestaurants. Dan breidt het uit naar benzinepomps. Kijk, benzinepompen die zeggen wij willen geld verdienen. Um, en de wet geldt voor iedereen, behalve voor ons. Dus maar, wij gaan... maar u zou wel zo ver willen gaan om het bij de weg eens ons weg te halen. Nee, nee, nee, het gaat mij erom dat um, ze gebruiken een oneigenlijk argument. Kijk, die benzinepompen die willen alleen maar heel veel geld verdienen... door alcohol te verkopen. En wij zeggen, je loopt daardoor een groter risico... op gezondheidsschade en verkeersonveiligheid. Dus we gaan nou, dat gewoon niet doen. Nee, en zij zeggen, wij lopen economische schade. Want uh, die benzineprijs, daar zit niet meer zoveel marge tussen. Dus we moeten het hebben van die shops van ons. En als daar gewoon een biertje in verkocht kan worden of een flesje wijn... Dan uh, levert dat uh, kassa op voor ons. Ja, nou, ik, ik, als je economische schade hebt, dan snap ik dat dat heel vervelend is. Maar we gaan daardoor niet zeggen, nou, dan gaan we een risicovol product overal maar verkopen, omdat jullie lekker winst kunnen maken. En dat zou dan ten koste gaan van de gezondheid en de verkeersveiligheid. Zo zit de wereld dus niet in elkaar. En dat gaan we dus ook niet doen. Ja, Mensen vinden het ook wel makkelijk natuurlijk. Zo'n pompstation, de wezen zijn er zelfs 24 uur per dag open. Je zit s'avonds eens een keer zonder bier of wijn in huis. Hè? Je loopt er even heen en je kan het daar kopen. Nou, Gelukkig hebben we heel veel supermarkten die tegenwoordig tot heel laat open zijn. Er zijn kroegen tot heel laat. Open. We hebben zelfs 24-uurswinkels: eh, genoeg mogelijkheden om alcohol te verkopen. Daar kunnen mensen heen gaan. Maar we gaan niet. Um, het voor mensen makkelijk maken om um, benzinepomphouders rijk te maken. En nogmaals, daar ja. lopen gewoon het risico mee... Uh, op gezondheidsschade en verkeersonveiligheid. Ja. Wat vindt u van die actie, van die vijf... die dus uh, ja, in feite gewoon een proefproces uitlokken vandaag? Nou, Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk heel erg asociaal vind. Zij zeggen hiermee, de wet die geldt voor iedereen, maar niet voor ons. Want wij hebben er gewoon scheid aan. Nou ja, dat willen ze testen dus bij, bij de rechter kennelijk. Precies, precies. Uh, wij hebben er gewoon scheid aan, zeggen ze. Dus we gaan het wel overtreden. Dat betekent dat er uh, geld wordt besteed en handhavers om die mensen in toom te houden. En die mensen hebben we eigenlijk heel hard nodig om te voorkomen dat kinderen alcohol kunnen kopen. Dus dat vind ik een groot probleem. En daarbij, de Tweede Kamer heeft in juni, hebben we heel lang gesproken over de nieuwe drank- en horecawet. Hebben we gezegd, alcohol en verkeer gaat niet samen. We gaan het dus niet doen. En dan vind ik het heel raar dat ze zo'n op zo'n manier um, gelijk proberen te krijgen... terwijl ze ook van tevoren weten dat ze het toch niet krijgen. Maar u hebt meneer Klok ook gehoord en die heeft gezegd... als wij vandaag een boete krijgen, dan halen we het onmiddellijk weer uit de schappen. En dan hebben we die boete, daar gaat het ons om... en dan gaan we daarmee het hele rechtssysteem in. Nou, hij vergeet even dat, kijk, we hebben een wet... en die is democratisch tot stand gekomen. En omdat zij het er niet mee eens zijn... gaat de hele samenleving geld betalen voor handhavers... die kunnen niet elders worden ingezet... omdat zij hun zin willen krijgen. Uh, dat vind ik heel raar. Zeker omdat de Tweede Kamer heeft gezegd... we gaan het niet doen. En ze gaan hun gelijk ook niet krijgen. Um, en de wetgever is uiteindelijk nog gelukkig de baas hier. Dus ja. ik vind het heel raar dat ze zo'n maatregel en ook vooral zo'n houding en toon aanslaan. Ik bedoel, het gaat natuurlijk wel gewoon om verkeersveiligheid mm. uh, en gezondheid. Nou, laten we het over die verkeersveiligheid hebben. Want dat is uw belangrijkste reden misschien wel. Um, nou, gezondheid is nog belangrijker. Oké, okay, maar er zijn meer, meer dingen die ongezond zijn. Dan moeten we ook alle snackbars dichtgooien enzovoorts. Nou, kijk, als je dat argument volgt, dan kun je nooit meer wat doen. Dus wij zeggen alcohol prima, een biertje hartstikke lekker, maar dan boven je 16 en niet in oh. risicovolle uh, situaties. Nee. Maar goed, dus, dus verkeersveiligheid, laten we het dan zo zeggen, is een belangrijk uh, argument aan uw kant. Um, is er nou ook een kausaal verband? Dus we hebben dat elf jaar nu geleden afgesproken. He, dat wordt niet meer gedaan bij tankstations, verkopen van uh, alcohol. Um, is het aantal verkeersslachtoffers minder geworden bijvoorbeeld sindsdien? Nou, we hebben geen concreet onderzoek waar dat uit blijkt, maar wij zeggen wij willen ook niet eens het risico lopen. Dat willen we gewoon niet. Het gaat om verkeersveiligheid, wat heel belangrijk is. En we hebben uh, de verkooppunten van alcohol beperken we... omdat alcohol niet voor iedereen even leuk en grappig is. Nou, er je natuurlijk geen risico lopen op... Uh, um... Op ongezondheid en verkeersonveiligheid. Ja. En dan alleen maar met het argument. Want de enige reden die, waarom we dat zouden doen. is omdat de pomphouders geld willen verdienen. of alcohol willen verkopen. Nou ja, ja. Die zeggen ook: het is een oneerlijke concurrentie. in de zin van. Uh, uh, met name in de grensgebieden ook. Want in, in Duitsland en, en België mag het wel gewoon. Nou, het last voor pomphouders is uh, dat zij in de grensgebieden... te maken hebben met sigarettenverkoop, uh, alcohol wel of niet... de prijzen van benzine. Maar dat is continu een uh, financieel, economisch argument. En wij gaan voor veiligheid en gezondheid. Dus dat blijft geen reden om dan maar te zeggen... nou ja, dan gooien we dat maar overboord, uh, want zij willen geld verdienen. Dus als daardoor een aantal tankstations met fles gaan... ja, dat is, dat is part of the deal, dat hoort er dan gewoon bij. Het is heel vervelend, maar ja, dat is dan zo. Mm. Maar ik moet wel zeggen, kijk, deze maatregel is tien jaar... ...genomen in het kader van de Bob-campagne. Dus eh, voorkom eh, de bewust beschonken bestuurder... Um, en daar hoort dit bij, tien jaar geleden. En dan is het ook wel een beetje gek dat ze dan tien jaar later gaan klagen over omzetverlies. Ik snap dat ze klagen, maar haal niet dit argument erbij, want mm. het klopt niet. En ik vind het ook moreel niet juist. Maar goed, Duitsland en België mag het wel. Uh, dat is ook de reden waarom ze denken naar de Europese rechten willen, uh, de, de, de brancheorganisatie. Uh, iemand op onze site zegt ook: hè, van, uh, ik, ben, ik ben zeer benieuwd of het significant veiliger is geworden op de weg. Naar aanleiding van het alcoholverbod aan de pomp. Daar heb ik namelijk ten eerste mijn twijfels over. Derhalve zou ik hier graag een onderzoek naar zien. Nou, we onderzoeken tegenwoordig. Dus waarom dit niet? Ja, volgens mij kun je het altijd onderzoeken. Maar het gaat ons om het principiële punt. Alcohol en verkeer gaan niet samen. En wij kiezen voor die gezondheid en wij kiezen voor die verkeersveiligheid. Dus alcohol is op veel plekken te koop. Maar het benzinestation is geen slijterij. Dus gaan we het daar niet voor kopen. Nee. En weet u, zijn dat soort onderzoeken, bijvoorbeeld in België en Duitsland dan wel gedaan, waar het, waar het dus ook de afgelopen tien jaar gewoon mogelijk was om het aan de pomp te kopen? Nou, ik weet dat zij daar veel meer verkeersdoden hebben en ook meer mensen met alcohol op in het bestuur. Of achter het stuur. Ja. Maar ik weet niet of dat <laughs> kon ik weet niet Misschien of... ook alleen het bestuur. Misschien is dat wel het probleem in België... dat ze nog steeds geen regering hebben. Ja, ja wie weet. <laughs> uh, maar ik weet niet of daar een causaal verband tussen is. Daar heb ik geen onderzoek voor gezien. Mm. Um, nogmaals, ik, meneer Klok kan prima zijn eigen verhaal doen. Uh, al was het alleen maar omdat hij ook uit Hogeveen komt... Ja, daar ben, ik, ook, geboren. Ja, ik, ben ja, ook ik geboren. Ook, ik ook trouwens. Nou, wat gezellig. Ja, ja ongelooflijk. We hadden een leuke uh, discussie kunnen hebben met z'n drieën hier. Ja. Uh, maar goed, maar ik, maar hij kan prima zijn eigen verhaal doen. Maar ik, zeg, ik breng het toch nog maar even in dat, dat voor u als Kamerleden... En, en ook organisaties als Stap en Veilig Verkeer die er ook tegen zijn... is natuurlijk wel uh, makkelijk praten. Maar die pomphouder wordt wel gedupeerd door deze maatregel. Nou, die pomphouder zegt dat het hierdoor komt. Terwijl het een maatregel is van tien jaar geleden. Dus ik weet niet of het hierdoor komt... Ik vind het wel heel erg vervelend voor die pomphouders. Um, dat is voor elk bedrijf wat het moeilijk heeft. Er zijn er meer. Maar het is geen reden om alcohol te verkopen. Sterker nog, je hebt een branchevereniging van de alcoholproducenten. Die noemen zichzelf Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Ja. Zelfs die mensen zeggen, doe het niet. No-go area. Dat moeten we niet willen. is een totaal verkeerd signaal. En dan denk ik, als iedereen nou zegt, doe het niet... Hoeveel alarmbellen heb je dan nog nodig? Ik lees nog een reactie van onze site voor. Eens een alcoholist, uh, altijd een alcoholist, zegt iemand. Uh, mensen drinken echt niet meer of minder omdat het bij een tankstation te krijgen is. Die gaat gewoon dan naar de supermarkt, naar de avondwinkel of naar de slijterij. Dus het argument uh, drinken en verkeer slaat nergens op, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, als je het verband legt met alcoholisme... Uh, ik wil niet zeggen dat als we bij de pomp alcohol te kopen is dat iedereen massaal alcoholist wordt. Maar wij willen het om een andere reden niet bij de pomp. En dat is dat we het risico niet willen nemen op problemen. Dat is duidelijk. U hebt weinig compassie zeg maar, met, die, met die ondernemers in dit geval. Nou, Ik snap wel dat het echt heel vervelend is als jij een pomp hebt... en je verliest gewoon inkomsten. Dat vind ik echt vervelend. En als wij creatieve manieren hebben... Uh, die goed zijn, dan wil ik daar ook best naar kijken. Maar we gaan, ja, je kan toch niet een gezondheidsrisico lopen. Uh, risico op onveiligheid omwille van het geld. Want mm. het zal maar gebeuren dat er iemand uh, alcohol koopt bij de pomp. Dat lekker in zijn auto gaat opdrinken. En vervolgens iemand uh, aanrijdt. Wat moet ik dan zeggen tegen de slachtoffers? Wij mm. kozen voor het financieel-economische argument van de pomp. Ja, dat gaat niet. Uh, maar goed, tegelijkertijd moet je toch ook mensen gewoon uh, een soort van eigen verantwoordelijkheid geven. Ik bedoel, uh, je, tuurlijk rij je niet met alcohol op. Uh, in het verkeer, in principe. Ja, mensen doen dat wel. Uh, en, en die komen echt wel aan hun alcohol, ook al is het niet bij de pompstations ligt. Precies, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook gezegd, alcohol is prima, maar niet voor iedereen. En zeker niet overal. Dus beperk je de verkoopmogelijkheden. En uh, dat is de grens die we stellen. En die gaan we niet oprekken. Uh, en zeker niet om, uh, om een financieel uh, argument. Uh, u, u vindt het niet te betuttelend vanuit de overheid? Als je zegt, we gaan het overal verkopen, vrijheid, blijheid... dan uh, kijk je weg en dan creëer je problemen. En wij zeggen, je moet niet wegkijken, maar je moet ingrijpen. En het bijzondere is dat de hele Tweede Kamer, van links tot rechts... iedereen heeft gezegd, geen alcohol bij de pomp, dat vinden wij een verkeerd signaal. Daar waar we wel investeren in de Bob-campagne. Dus uh, niet met alcohol hm. achter het stuur. Ja. Nou, uh, dat was een beetje flauw misschien aan het begin met die drie keuzes. Die laatste ging over dat goed. Want bellen achter het stuur, dat mag ook niet. Uh, en die, die kaarten kun je daar wel gewoon kopen, ook bij pompstations? Nou, je mag niet uh, met je telefoon in je hand bellen... maar je mag wel hands-free bellen. Uh, dus daarom kun je ook gewoon die kaarten uh, verkopen uh, bij een tankstation. Maar we kunnen natuurlijk het argument gebruiken... wat er allemaal heel slecht is, en dus doen we maar niks. Maar ik zeg, als we weten dat dit slecht kan zijn en een risico met zich meeneemt... dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Ja. Over bellers gesproken, al dan niet met belkaart. Ze mogen uh, nu hun uh, mening geven over deze stelling. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Want we gaan naar de bellers. 1400 keer ruim uh, is er nu gestemd. Alcohol op onze site dan tenminste. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij uh, pompstations. Dat is de stelling 41% eens, 59% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Dag, ik Dolly Rita in Hilversen. Ik kan u zeggen, ik ben het meer dan 100% eens met mevrouw Bouwmeester. Het is werkelijk van de gekken dat op allerlei fronten wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd om alcohol te ontkrachten. De gevaren daarvan, laat men het zien op scholen en kantines, mag geen alcohol meer worden gedronken. Dit is gewoon het, het, de kat op het spek binden. En wat me nog meer verbaast is op de verantwoordelijkheid van de exploiteurs... dat zij niet meer een maatschappelijke verantwoording willen dragen... naar de gezondheid en naar de samenleving, met name naar jongeren. Ja, duidelijk. Daar wilde ik bij laten. Dank u wel, mevrouw Stamper.nl. Goedemiddag. Ja, met Jaap. Goedemiddag. Dag, Jaap. Uh, ik zit niet met een potje bier achter het sturen, maar ik zit wel in mijn auto. Ik heb mij even stilgezet. <laughs> ik was vrachtwagenchauffeur vroeger, met uh, twee man op een vrachtwagen. We je dag en nacht bloementransport. Ja. Toen was het in Frankrijk al zo dat er na acht uur s avonds geen alcohol verkocht mocht worden. Dus ik ben het eigenlijk maar gedeeltelijk eens met de stelling. Uh, overigens, in Duitsland, in bepaalde deelstaat, is het ook al zo dat er s'nachts bij benzine stations niet verkocht mag worden. Maar, geen alcoholische Maar goed, even, als, jij, als jij onderweg bent, hè, dan, uh, dan kan je toch ook gewoon... Dat, bedoel, dan ga je niet bij een tankstation, dan ga je een eentje verderop bij zo'n chauffeurscafé. Nou, dan kan je ook een biertje nemen. Nee, als je het echt wil. De Shell naast de Albertscorner bij een parkeerplaats. Die verkoopt geen alcohol. Ik loop de AC in. Ja. En ik haal een potje bier uit de auto ja. ja, dus in die zin, als iemand slecht wil, dan kan die dat kan die toch wel krijgen. Ja, precies. Kijk, en na zes zeg ik, ja, misschien een idee. Zet uh, de alcohol achter een kast met een slot erop. Na zes uur s'avonds geen alcohol meer. Of zeven ja. uur, of acht uur. Maar ja, dan moeten, wat moeten wij dan? Wij eens, hè, dan ben je thuis en denk je, we krijgen ineens visite. we nou, gaan even een paar biertjes halen. Dan gaan we even naar het tankstation. Goed, nachtwinkel. Oh ja. Ja, goed idee. Dankjewel. Goeie reis. Stok.nl. Goedemiddag. Dag meneer Giesen. Goedemiddag. Ik heb het standpunt ook gehoord, ik ben een aan tegen... dat het drank verkocht wordt bij de benzinestation. station. Bij snelverkeer hoort geen alcohol. En er zijn ook genoeg andere middelen om alcohol te krijgen... maar niet bij een tankstation. Je gaat de mensen niet verleiden als ze warm zijn of ze hebben vermoeid. Ze gaan daar zitten en ze nemen een biertje. Het is al gevaar hmm. die er dan kan komen. En u vindt die actie ook niet goed van die tankstations... die nu toch proberen om via de rechter ja, dan eens de duidelijkheid nou, ik, te krijgen? Ik, ik, ik, hoop het, ik hoop dat ze het verliezen, maar... Ze proberen het natuurlijk. Het is nee. een handel natuurlijk. Maar ja. iedereen staat voor zijn eigen handel. Maar het hoort niet bij het verkeer. Nee. U bent het zelfde... niet eens met deze stelling in ieder geval. Ja, ik... nee. zelfs als in sportkastien. Dus vind ik het ook helemaal niet thuis hoor. Bij sport hoort ook geen alcohol. En dat vind ik ook wel zo vreemd. Zie je ziet bij ons in de tennisvereniging hoe vandaag gedronken wordt bij sport. Nou, ik vind het absurd. Sherrietjes, hè, zo. En dat, bij snelverkeer hoort het al helemaal niet. Nee. Dan kun je kunt meneer zeggen, ja, je kan een winkeltje verderop geen drank krijgen. Maar je moet de mensen niet verleiden waar ze ook, Maar je pak meteen met een biertje of wat anders. Dank u wel. Stampern goeiemiddag. goedemiddag. Erik Lagenbeek, uh, tanks van Houden in Rotterdam. Aha. Daar is er één. Daar is er eindelijk één. Daar ja. is zo'n boosdoener. Ja, ik, ik ben helemaal verbaasd over het feit dat mensen dus die in het verkeer leggen. Het is uh, zelfs zo dat uh, mevrouw Bouwmeester denkt dat uh, de mensen die het even van stemmen niet na kunnen denken. En dat ze dus uh, uh, gewoon maar van tevoren moet verbieden dat die mensen alcohol zouden kunnen kopen op het tankstation. U, u zegt leg de verantwoordelijkheid gewoon bij de mensen zelf. Uh, als iemand dan over de scheef gaat dan pak je die gewoon uh, pak je die ja, via de wet aan. heel simpel stop, de betutteling. Er zitten heel veel bijrijders bij auto's. Uh, we hebben het over thuisgebruik. We hebben het helemaal niet over de bestuurder. Uh, absoluut uh, niet mee eens op het moment dat mensen met half stuur gaan zitten. Dat moet wel heel erg duidelijk zijn. Ja, maar de kat op het spek binden, die uitdrukking kent u ook, hè? Dus iemand die dan graag wil, ook al rijdt hij dan zelf. Ja, dat wordt wel heel makkelijk bij zo'n tankstation even een paar blikjes bier naar binnen. Ja, maar we staan niet bekend om onze goedkope prijzen. Dus die mensen die echt verslaafd zijn aan de alcohol... Die, die gaan naar de supermarkt en die kopen daar een C-merk bier... en uh, die voorzien op die manier hun behoefte. Ben, bent u een van die vijf stations trouwens in Nederland... die het uh, nu doen als, als proef? Ja, absoluut. Ja. Ah, en, en Zijn er al inspecteurs geweest? Hebt u de boete al gekregen of niet? Nee, nog steeds niet. Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Dus u zit even te wachten nog? Dat gaat zeker gebeuren. En het is ook... Uh... Uh, de, de, de bedoeling is ook dat we een boete krijgen... zodat we dus ook uh, inderdaad uh, het kunnen gaan aanvechten in Europa. Maar ik hoop eigenlijk dat uh, ja, uh, ook de minister inziet van... in overleg komen we veel verder. Want uh, we zijn van ministerie in ministerie gestuurd... en allemaal wilden ze de hele hele aardappel niet hebben. Mm. En nog nou, even, mag ik nog één vraag stellen? Want daar ging het ook in het gesprek met mevrouw Bouwmeester even over. over de, de, nou ja, goed, de economische schade die jullie oplopen. Uh, wat betekent het voor u persoonlijk? Als dit, als dit zo blijft, gaat de tent dan failliet of zo? Nou, economisch gezien gaat het in Nederland allemaal een stukje moeilijker, uh, zo ook in het benzinekanaal, uh, de kortingen worden allemaal steeds steviger. Uh, en het is een heel logisch, uh, iets vermichtend assortiment wat we jarenlang verwacht hebben, ook uh, en tot tien jaar geleden gewoon als normaal product hebben kunnen verkopen. En toen heeft ook de praktijk niet laten zien dat mensen in de auto stappen en dan volop zich uh, volgooien met bier en dan naar huis toe gaan leven. Ja. Ja. Er is ook geen enkel onderzoek die wat laat zien, bijvoorbeeld... dat dus, uh, het, de daling van de verkeersslachtoffers uh, extra uh, is geweest... ten opzichte nee, van nee. de periode dat we dus gewoon op hier verkocht Oké, okay, duidelijk waar u staat. Het is ook duidelijk trouwens waar mevrouw Bouwmeester staat. Ik laat haar zometeen nog een keer reageren op al uw argumenten. En we wachten af wanneer die inspecteur bij u over de vloer komt. Dank u wel voor het bel in ieder geval. Dat was een pomphouder in de buurt van Rotterdam. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Erwin Plesman. Dag. Ja, nou, ik ben het duidelijk eens met uw gast... Er moet gewoon geen alcohol verkocht worden bij pompstations. Dit ook omdat als ik s'avonds in mijn auto stap en direct alcohol wil hebben, ik direct kan drinken, daar tegenover staat, zou ik in een wegrestaurant iets gaan halen of dergelijke. Nou, dan eet ik ook nog wat. Dat is al één en daarover staat, nou ja, ik hoef er weinig meer over te melden. Het moet ja. gewoon niet gebeuren. Ja, dan valt dat biertje wat lekkerder als je een beetje bodempje hebt gelegd. Ja, nou ja, dat is maar een klein, heel klein onderdeeltje. Ik bedenk het ook maar heel eventjes. Ja, ja. Nee, duidelijk wat u vindt. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, met jou, peter Dag Jan-Peter. Zeg, eh, ik mis iets in die, deze discussie. Die, die is zo scheef als maar kan. Waar het om gaat is dat je eh, in gesloten verpakking... alcoholhoudende producten kun, zou moeten kopen. Of kunnen kopen bij een tankstation. Dat je, u bedoelt eigenlijk dat je ze niet gelijk kan opdrinken? Daar gaat het om. De vergelijking met een, met een wegrestaurant is uh, volkomen inadequaat. Want daar koop je het, geopend, ja. drink je het op en ga je vervolgens in de auto zitten. Maar bij een tankstation koop je het alleen maar om, uh, o, om dicht o, om mee naar huis te nemen. En ja, wat je er ook mee doet, desnoods mee op visite te gaan, om een hm. flesje wijn mee te nemen voor, je, voor de mensen waar je op, op bezoek gaat. Maar dat betekent dat u het wel met de stelling eens bent? Ik ben het volko uh, volkomen met de stelling eens. Ik vind het echt een, een onzin uh, argument om het te vergelijken met een restaurant. En verge vergeet niet dat buiten de grote steden... daar zijn de winkels s'avonds niet zo lang open. Uh, soms acht uur uh, maximaal. Dus ben je soms aangewezen op een tankstation? Ja. ja, ja. ja. Overigens, in die verpakking kan je natuurlijk Normaal... zo afritsen... dus dan kun je hem wel gewoon achter het stuur opdrinken, dat biertje. Dat blijft, dat blijft overeind staan. Jawel, maar dat, dat, dat is net zo goed. De meeste mensen die, die s'avonds nog even een biertje gaan halen bij de supermarkt, die, die, die, die kunnen dat net ja. zo goed doen. Ja, daar heb je gelijk in. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Bob de Jong in Amersfoort. Is dit de Bob? Bob, chauffeur, chauffeur buschauffeur in Amersfoort. Ja. En ik rijd ook, ik reed ook uh, discoritten. Die mensen mogen drinken wat ze willen. Als Bob zijn verantwoording maar kent, dan is er niks aan de hand. Nee. Ik vind het erg zware betutteling. Ja, dus uh, wat u betreft uh, gewoon uh, ook ja, bij die tekstarts verkopen... Maar niet drinken als chauffeur zijn. Nee, duidelijk. Dank u wel voor het bellen, meneer. Oké, okay, hoi. Bob, was dat. We gaan terug naar Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, heeft meegeluisterd. Uh, altijd leuk om te horen dat er ervaringsdeskundigen zijn die dan onmiddellijk ook inbellen. Uh, eerst even die, die tankstation houden. Die hebt u ook gehoord, hè? Ja, zeker. Als een argument nog een keer op een rij gezet. En dan zegt u. En dan zeg ik, ja, ik ben het er nog steeds niet mee eens. Ik zie niet in waarom wij mensen extra moeten gaan verleiden alcohol te kopen. Want dat doe je als je een extra alcoholverkooppunt in het leven roept. En die meneer zegt, ja, het is eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het allemaal prima. Maar ik kies voor een risicobeperking. Maar hij zegt ook, dat is nooit echt onderzocht. Hè? Bedoel, als, als het daar staat, betekent dat dan dat het mensen meer gaan drinken of zo? Dat, dat, dat, dat kan je toch eigenlijk ook niet zeggen? Nou, kijk, wij, zeggen, wij kiezen voor risicobeperking, voor uh, gezondheid en verkeersveiligheid. En, en dat is misschien nogal veel belangrijker... wij hebben met z'n allen de bobcampagne campagne gelanceerd. En de norm is... Alcohol en verkeer of alcohol en rijden gaat niet samen. En als je dan toch bij de pomp gaat verkopen, dan geef je een verkeerd signaal af. Dat draagt dus niet bij aan de norm. Geen alcohol als je rijdt. Ja. En, en nogmaals, als wij zeggen van nou, die pompenhouders willen geld verdienen. Ze dus staan het toe en mensen gaan wel drinken en het gaat mis. Wat moet ik dan als politiek, als Kamerlid tegen de slachtoffers zeggen? Ja, ja. wij kiezen voor het geld en voor de pompenhouders. Iemand mailt ons, uh, vraag eens even aan die mevrouw van de PvdA waarom er nog wel sigaretten dan verkocht worden. Ook ongezond en uh, leiden ook af bij het rijden. Ga je, je sigaret opsteken, kijk je niet op de weg... en dan nou ja, zit je in de vangrail. Ja, nou kijk, we kunnen natuurlijk de discussie voeren van wat er allemaal nog meer niet kan... en omdat er heel veel risico's in het leven zijn, dan doen we niks. En dan zeggen we, zoek het lekker zelf uit. Maar er is nu een situatie die voor ligt waarvan we weten... we kunnen het risico beperken door het door dus niet te verkopen bij de pomp. En daar moet je dan dus nu voor kiezen. En dat doen we dus ook. Ja, duidelijk. Uh, nou, ja, die in Rotterdam hadden de inspecteurs van de VWA nog niet over de vloer gehad. Dus dat is even afwachten. Die waren misschien bezig het rookverbod ergens te handhaven. Nou, nou ja, roken, dat is wel een interessant punt. Ze hebben onlangs een onderzoek gedaan bij uh, pomphouders. En daaruit blijkt dat kinderen onder de 16 daar massaal sigaretten kunnen kopen. Zoals dus die handhavers langskopen. Komen, mm -hmm. Dan hoop ik dat ze daar ook gelijk... naar. Uh, kijken. We ja, nog een boete. Wij wachten af wat, uh, wat er met die boetes gaat gebeuren... en wat de rechter ervan gaat zeggen. U bedankt voor nu. Uh, Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. De laatste percentage is 41% eens met de stelling... 59% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site op die stelling. Alcohol moet ook verkrijgbaar zijn bij pompstations. Elsbeth, voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Nou, Bauke Mollema, we blijven in de wielrensfeer. Gisteren hadden we het over Joop Soetermelk. Ja. Nu hebben we het over de nieuwe generatie. Verder Robert Hoog, die naam zeg je misschien niet maar dat is toch een bekende filmster. En hij speelt ook in de Nova Zembla film. En uh, de hoofdrol kun je eigenlijk wel zeggen. Maar hij is pas 23. Dus, uh, en hij wil carrière maken in Hollywood. Dat is altijd heel gevaarlijk als je dat zegt. Dat is een uh, diverse uitzending weer zo meteen na tweeën. Leuk om te luisteren. Dat gaan we zeker doen. Elsbeth en Thijs met Dit is de Dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar. Dan hoor je zoveel meer. En zeer veel Osama bin Laden? Vanavond om 7 uur luister naar kunststof. De Verenigde Staten hebben een operatie uitgevoerd die Osama bin Laden, de leader van Al-Qaeda, heeft. Advocaat Geert-Jan Knoops over het proces van de eeuw.